Acht uur, Renate Evers met het NOS Journaal. In Cairo trekken tanks van het Egyptische leger naar een plein waar veel aanhangers van president Morsi bijeen zijn, zo melden getuigen. In een officiële verklaring ontkent het leger dat het pro-Morsi betogers in Cairo aanvalt. Wij zijn van alle Egyptenaren, staat in de verklaring. Verder wordt gemeld dat militairen rollen prikkeldraad en andere versperringen hebben geplaatst bij het presidentiële kantoor waar Morsi al de hele dag zit te werken. Wat daarvan de bedoeling is, is niet duidelijk. Het leger heeft Morsi en prominente leden van de moslimbroederschap een reisverbod opgelegd. De Belgische koning Albert doet afstand van de troon. De 79-jarige koning heeft in een televisietoespraak bekendgemaakt dat hij op 21 juli aftreedt. Zijn zoon prins Filip volgt hem op. Albert werd bijna 20 jaar geleden koning. Hij volgde zijn broer Boudewijn op die kort daarvoor was overleden. Het is in België, zoals in veel Europese landen, ongebruikelijk dat een vorst afstand doet van de troon. In zijn toespraak zei Albert dat het mooi is geweest. Ik ben van mening dat het ogenblik is gekomen om de fakkel over te dragen aan de volgende generatie, zei hij. Albert vindt dat zijn leeftijd het niet meer toelaat zijn ambt uit te oefenen zoals het moet. Hij zei dat hij het volste vertrouwen heeft in zijn zoon Filip. Een Nederlandse jongen van 14 heeft in Oostenrijk een val in een ravijn overleefd. Hij landde met zijn hoofd tegen een boom. en was korte tijd buiten bewustzijn, maar is slechts licht gewond. De jongen, die op reis is met school, nam tijdens de afdaling van een berg... een kortere route door een stijl stuk bosgebied. Daar struikelde hij en viel vervolgens 30 meter de helling af. Het weer, wolkenvelden en een enkele bui. Vannacht daalt de temperatuur tot zo'n 13 graden en het wordt nevelig. Morgen en vrijdag geregeld zon, maar een enkele bui blijft mogelijk. En dat wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. AMW Verkeersinformatie zijn werkzaamheden op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Hoofddorp zijn drie van de vijf rijstroken afgesloten. En daarom staat er een file van twee kilometer.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 Twee dingen, Zij op de nou altijd? Er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two things. Twee dingen. En dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Margreet Rijntjes. Een heel goede avond. De lusten en lasten van het WK voetbal. En de manco's van het Nederlandse banksysteem. Dat zijn vandaag onze twee dingen. Maar we gaan eerst naar Wimbledon. Er wordt getennist, want Murray staat op de blaan. Belangrijk daar in Engeland. Marcella Meesker. Ben je daar moesten? Ja, ja, ja, ja. Het, het klopt. Het is ontzettend spannend. We zitten in de vijfde beslissende set. En uh, Fernando Sorry. Verdasco, de linkshandige Spanjaard... die leidt met 5-4 tegen Andy Murray. De Brit uh, stond twee sets tegen 0 achter. Veel veerkracht getoond, vechtlust. Natuurlijk de toeschouwers uh, op zijn hand. En hij moet nu weer op gelijke hoogte uh, zien te komen. We hebben nog geen breaks gehad. Het is uh, de laatste kwartfinale. We hebben Djokovic zien winnen, Del Potro zien winnen... Zij. Spelen in de halve finale tegen elkaar. Uh, Janowicz won van zijn landgenoot Kubot. En Janowicz moet nu wachten wie er uit deze wedstrijd komt: of Murray of Verdasco. Het zal erom hangen. Het is spannend. 5-4 in de vijfde set voor Verdasco als Murray serveert. Dankjewel, Marcella. Ja, er is weer ophef over de bonussen van topbankiers. The point is, ladies and gentlemen, greed, is greed is right. Greed works. 53 topmanagers van vermogensbeheerder Robeco krijgen samen 33 miljoen euro bonus. Gemiddeld ruim 6 ton per persoon. De managers mogen al dat geld onderling verdelen omdat hun bedrijf is verkocht. De bonus is niet alleen hoog, maar ook tegen de regels van de Nederlandse Bank. En toch keurde die de miljoenenbonus wel goed. Thank you very much. Ja, inderdaad, de Tweede Kamer nou, die reageerde gisteren verontwaardigd. Kan er in Nederland eigenlijk wel op een andere manier gebankkeerd worden? Daarover praat ik met Gert van Manen. Uh, hij werkte in de reguliere bankwereld, onder meer bij uh, ING. Maar stapte over naar Oico Credit, een, een bank voor de armen... die micro-kredieten verleent. En waar hij gepensioneerd en wel nog steeds actiever is. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Heeft u ooit een bonus gekregen in de tijd bij ING? Eentje. Uh, dat was 10.000 gulden of euro, daar wil ik vanaf zijn. Ik geloof dat het toen nog gulden was omdat ik de fusie tussen NMB en de Postbank had uh, gedaan, zoals dat heet. Als een soort uh, sociale man. En het was goed gegaan. En toen zeiden ze, geef die man nou eens wat aardigs. En toen hadden ze niks anders bedacht dan 10.000. En wat ze hadden moeten zeggen is... 'Goh'. We hebben een hotel voor jou gereserveerd gere in, jo in Rome. Ga met Joker daar naartoe. Je mag tien dagen blijven, we willen je tien dagen niet zien. Dat is veel leuker om te doen dan, dan een zak met geld. Maar we hadden toen geen bonussen. We hadden geen opties. Het was, uh, het was gewoon een, uh, een behoorlijk salaris en daar deed je het voor. Maar wat vond u daar dan van? Want u kreeg dat. Ik vond het gebaar ontzettend leuk. Ik zei: Goh, dat, dat, is, dat is ontzettend leuk dat jullie daaraan denken. Maar eh, omdat er niet in, in, op, op ons niveau van de Raad van Bestuur... eigenlijk niemand anders dat kreeg, vond ik dat ook wel een beetje gênant. Want die anderen hadden ook ontzettend hard gewerkt. Ja, heeft u tegen niemand gezegd toen? Ja, ik ben naar de voorzitter gegaan. Ik heb gezegd, waarom zeg je niet aan commissaris... dat ik dit graag verdeel onder mijn collega's? Ze zeiden, nee, ja, ja, ja, dat mag je niet doen. Nee, nee. Maar ja. het was een bedrag waar je netto... Toen, toen, denk ik, 4800 van overhield. Ja, maar u had natuurlijk kunnen zeggen... nee, jongens, ik, ik vind het een verkeerd signaal, doet niet. Nee, zo, dat speelde helemaal niet. Bonussen waren... Het, a, het verraste mij, maar het idee dat dat een verkeerd signaal zou zijn... als je, als je iets aardigs kreeg. Maar ja. zoals ik zei, ze hadden mij dat hotel moeten geven. Dat was veel leuker geweest. Ja, want nu is het natuurlijk enorm... He, ik bedoel, de bonussen zijn nu giga. ja. En eigenlijk zegt u, ze hadden dat toen, mij met Joker, mijn vrouw Joker, denk ja, ik dan, ja. hadden we gewoon in een hotel in Rome moeten gaan. Zegt u, dat was het begin van iets wat niet had gemoeten? Nee, dat hebben helemaal niet het begin. Later toen ik wegging, toen, toen kwamen die bonussen kwamen door en die kwamen onder andere door omdat het Amerikaanse bedrijfsleven zei, je moet jouw managers winstgevoelig maken. Nou, maar als wij meer winst maken, gaat ons dividend omhoog, maar dan mogen ze ook wat hebben. Dan mogen ze ook fors hebben. Als, als wij miljoenen verdienen als aandeelhouders, dan mogen zij wel een ton hebben. Ja. En dat, die cultuur, die waaide na de val van de muur, zeg nu maar, over naar Europa. En die kreeg eh, met name diegene in de bankwereld die werkte met Amerikaanse eh, producten. En het waren hele andere dingen dan gewone leningen wat wij hier deden. Ja, die waren eraan gewend dat, uh, dat je daar forse bedragen ja. persoonlijk op kon verdienen. Maar het ging dus allemaal bedrijven om winst, winst, winst. Dat zat erachter. Ja, oh, dat is zeker de Amerikaanse banken, Goldman Sachs, Lehman Brothers... Hadden vroeger een, een bedrijfsfilosofie van we serve our clients. We bedienen onze klant en daar, dat vinden wij leuk werk. Dus genoteerde kregen, bedrijven. Ja, en die kregen toen heel sterk winst, winst, winst en nog meer winst. Ja, want u, heeft, u zat daar dus bij ING. Uiteindelijk heeft u uh, gezegd: Ik ga weg. Had dat hiermee te maken? Uh, nee. Misschien wel op de achtergrond een beetje dat ik dacht... dat andere werk van Oiko Credit vind ik eigenlijk veel, veel relevanter. Maar ik ging weg, omdat na die fusie zouden alle mensen die aan de top zaten... Zouden een stoel gaan wisselen en iets anders gaan doen. Dat kan de integratie ten goede. En toen was de vraag of ik een, een bankaire een, poot wou leiden. Toen zei ik, nou, er zijn hier wel 300 mensen die daar meer van af weten. Daar moet je mij niet opzetten, want ik, ik ben hier binnengekomen met een zeg maar sociale opdracht, management development en zo. En dat vind ik eigenlijk uh, ontzettend leuk, maar dat ander moet je mij niet laten doen. En toen ben ik, uh, heb ik een beetje pauze genomen. En toen ben ik gaan kijken naar wat ik dan wel zou doen. En toen kwam Oiko Credit langs en die zei, je zit bij ons in het bestuur. Je had het ooit gezegd, na mijn pensionering kom ik graag voor jullie werk een paar jaar. Waarom doe je dat nou dan niet? Nou, zo is het gekomen. Want Oiko Credit die verleent micro-kredieten aan ja. bedrijven. Uh... Aan mensen. Aan mensen, Geen bedrijven. Altijd alleen maar een individu? Het is zo klein, 100 dollar per, uh, per, per lening. Dat is geen bedrijf. Dat is iemand die iets moet aanschaffen... waarmee ze iets kan verdienen... waardoor ze hun kinderen s'avonds kan voeden. Het is, het is heel primair. Het is heel laag bij de grond. Maar laag bij de grond moet ook geleefd worden. Mm -hmm. Is het zo, want u maakt dus een enorme carrière-switch... van een gerenommeerde bank... Ja. naar deze... Uh, ja, totaal op andere, uh, hey, een andere leestgeschoede bank... die ja. uitging van... Toch? Ja, u begint ja. te glimlachen. D <laughs> dat had ook waarschijnlijk voor u persoonlijke gevolgen. Salaris waarschijnlijk lager, et cetera. Jawel, jawel. Maar dat, dat won het. Ik, ik zat na vijf in het bestuur van dit soort organisaties. Mm. Onder andere in het bestuur van Oiko credit uh, en ik, ik kende dus die wereld aan de andere kant van het hek. Waar niet gesproken had over bonussen. We überhaupt niet over bonussen nee. gepraat, waar, uh, waar de belangen van mensen zwaarder wogen dan de winsten die je maakt. En dat deed ik na vijven. En toen zeiden ze, kom nou dat ook maar voor vijven doen. En ik heb ervan genoten. En ja, je inkomen was lager. Maar, maar de plezier wat je had in je werk, dat steeg. Dat grote sprongen. Ja, Nou is het zo, de, we hebben de bankencrisis. He, er ja. is natuurlijk ontzettend veel gezegd over de oorzaken daarvan. De bonussen zijn net langsgekomen. Ja. Kan Nederland anders worden georganiseerd? Ik bedoel, u zegt, uh, deze bank die zorgt voor kleine kredieten. Ja. Is dat iets wat ook in Nederland zou kunnen? Is daar behoefte aan? Er is zeker behoefte aan, aan een, een bank die mensen aan de onderkant van de samenleving... Op, op hun maat en, en door hen verstaanbaar eh, daarbij helpt. Maar we hebben iets wat ontzettend tegen zit. En dat is een van de mooiste dingen van onze samenleving. Dat is ons sociale zekerheidsstelsel. Kijk, in Bangladesh, Indonesië en Bolivia... als jij niet eh, iets verdient, dan heb je vanavond niks te eten. En wij hebben het zo geregeld dat niemand hier van de honger omkomt. Eh, sommigen nog wel, maar goed. In beginsel hebben we een bijstandsstelsel voor mensen die helemaal niks hebben... Maar daar staat in de regels dat ze, als je bijverdient... dat men dat weer aftrekt van de bijstand. Dus er is geen stimulans om bovenop de bijstand... je handen te laten wapperen eh, en uit, uit die vuik te komen. En de, niet omdat we niet vinden dat die mensen geen stimulans moeten hebben... maar omdat we niet weten hoe we dat zo moeten con controleren... dat er geen fraude zal zijn. Dus het systeem wint het even van de doelstelling. Ik vind dat heel tragisch... Maar eh, daar zijn wel andere modellen voor te ontwikkelen. Maar dan moet je je sociale zekerheidsstelsel moet je in een kwart slag kantelen. En zijn daar stemmen voor? Ik bedoel, is daar een mogelijkheid? Eh, er, zijn, er zijn genoeg stemmen die zeggen, wat doen we nou? Wat is het nou verschrikkelijk stom? Als die bijstandsmoeder op onze kinderen wil passen... Eh, Waarom mag dat niet? Waarom wordt verrekend wat ze daarmee verdient? Waarom wordt ze verdacht van fraude als men erachter komt? Mm -hmm. Waarom wordt men boos op haar? En als ze het niet doet, waarom wordt ze dan toch verdacht dat ze het waarschijnlijk wel zal doen? Dat is een inhumaan stelsel. Maar ondertussen stagneert de economie. Hè? Ik bedoel, ZZP'ers, MKB'ers ja. krijgen geen krediet meer bij de banken, bij de reguliere banken. Ja. Um, daar is enorme behoefte aan. Ja. Er is zelfs uh, vandaag bekend geworden dat uh, verzekeraars werken aan een plan... om een investeringsfonds te creëren, juist om deze mensen tegemoet te komen. Zegt u, nee, maar ze kunnen ook wel naar ons toekomen. Kan dat eigenlijk? Kunnen ze bij ons OECO-credit of zijn jullie alleen dat, maar in het buitenland? Nee, bij uh, ons werkt dat niet. Want, want, het mag want, niet. Uh, kijk, als mensen van fraude verdacht worden... als ze met een lening van ons iets bij gaan verdienen... dan zit je in een fout vaarwater. Dat, dat loopt hartstikke ja, fout Dus uit. in Nederland kan dat gewoon niet, zegt u. Uh, zoals het nu georganiseerd is, kan dat niet. Nee. Dan, moet je, dan moet je in je sociale moet je dan eilanden inbouwen... waar mensen al verdienend eruit kunnen komen. Die hebben we wel, maar die hebben we alleen even aan, de, aan de bovenkant. Mensen die binnen een jaar uh, een inschrijving bij de Kamer van Koophandel hebben... en een BTW-nummer en, en een accountant en een jaarverslag. Uh, die, die kunnen geholpen worden. Maar mensen die, die uh, pak weg van, van, van de mensen die hier zijn komen wonen... Die, die prima zijn in het hebben van een winkel. Uh, ja, maar is dat dan niet zwart? En gaat het wel volgens de regels? En voordat die zover zijn dat ze aan onze regels voldoen. Mm -hmm. uh, en dat die uitkering mag worden verrekend. ja, uh, dat werkt zo niet. Want wat vindt u van dat fonds hè, waar ik het net over had. dat investeringsfonds. dat nu opgericht zou worden door verzekeraars? Is dat het antwoord hier dan wel op? Ik vind het in die zin prima. Dat de banken moeten op het ogenblik hun eigen vermogen groter maken. Want die hebben grote verliezen gehad. En men zegt: Oh, je moet veel, dan moet je wat dan doen. Ja. Dus de banken zijn buitengewoon argwanend. het projecten die. Of jegens kredieten met hoge risico's. En dat zijn kredieten die onvoldoende gedekt zijn door zekerheden. Dus ook de verzekeraars zeggen nu: uh, Maar er moet wel een garantieregeling bij. Wij willen dat geld wel verschaffen. Maar als het misgaat, dan moet de overheid zeggen: Nou. Dan spring ik wel bij, en dat kennen we uit de dertiger jaren... toen is de Nederlandse Middienstans uitgeboren, mm -hmm. middenstandsbank, dat niemand wou aan, aan de bakker en de slager geld geven. Toen heeft de overheid een garantieschema opgestart. En die garanties zijn zelden aangesproken. Dus een garantie is iets wat zo'n deur kan openen. En dan willen die verzekeraars ook wel. Maar die hebben niet die verplichting die de banken nu hebben... om eerst hun eigen vermogen weer op een niveau te brengen... dat ze überhaupt bank mogen zijn. Ja, ja dat is de, de banken staan in zekere zin ook met de, de rug tegen de muur, zegt u. Het moet nou eenmaal nou, Maar ze staan in een rare spagaat. Dat aan de ene kant de overheid roept... je moet je eigen vermogen versterken... en dat ze aan de andere kant roept... je moet Griekse obligaties afboeken. Ja. Dan denk je, ja. En dan nog een keer komt vertellen... je moet meer kredieten geven aan het midden- en kleinbedrijf... terwijl we allemaal weten dat starters... Uh, ik ken het percentage op het ogenblik niet meer, maar het was een paar jaar geleden. 80 van de starters haalde jaar vijf niet. Ja, daar kun je als bank niet mee beginnen, want je doet het niet met je eigen geld. Nee. Je doet het met het spaargeld van mensen die het aan jou hebben toevertrouwd. Ja, maar als we nu resumeren en zeggen u bent onze minister van Financiën de komende drie jaar. U zou die regeling veranderen? Zou u nog iets anders doen om te zorgen dat het allemaal weer die bonussen wellicht afschaffen waar we over begonnen? Nou, die, die bonussen die zijn, die zijn giftig. Ik heb daar geen ander woord voor. Ik vind het ook meer dan idioot dat als een heel bedrijf goed werkt... omdat de beurs mee zit, dan dat de toplaag van die bedrijf... een, een, een bedrag krijgt alsof dat allemaal aan hun inzicht te wijten is. Of te danken is. Geef het dan aan dat het, aan het hele personeel. En dan heeft iedereen wat minder. Een hele stuk minder. Ja, dus daarmee, dat is een beginnetje. Ja, dan die bijstandsregeling veranderen en nog oh, iets anders, ja. iets concreets? Uh, als je die bijstandsregeling goed kunt veranderen... en je, je krijgt dus bijverdienmogelijkheden voor mensen... dan gaat de wereld open. Dan kun je verschrikkelijk veel dingen doen. Maar dan moet je doen wat mensen leuk vinden om te doen. En dan moeten ze niet hoeven te wachten tot de gemeente zegt... je moet verkeers tellen of je moet een veiligheidsrondje lopen in het winkelcentrum. Ja. Dank u wel. We zullen zien waar het toe leidt. Dank We u wel voor zien. de komst. Uh, Gert van Maan, een oud ING-man dus, maar nog wel betrokken bij Oico Credit... die uh, micro-kredieten in het buitenland verstrekt. Dit is Max, tot half negen. Twee dingen, met Margreet Rijntjes. Mark Broeren, hoofdredacteur van Lokaal Mondiaal. Goedenavond. Goedenavond. U was daar tussen die rellen. Klopt, inderdaad. Hoe, hoe was dat? Nou, in eerste instantie was het wel heel bijzonder... om deel uit te maken van zo'n hele grote demonstratie. Dat deed me een beetje denken toen ik zelf nog 16, 17 was... en die grote vredesdemonstraties in Amsterdam en Den Haag nog heb meegemaakt. Maar op een gegeven moment liep het best wel uit de hand. En dan op een gegeven moment dan voel je ook al die angst... als je op een gegeven moment tragers in je ogen voelt. Je ziet zo'n hele massa mensen gaan rennen. En dat, uh, dat vond ik wat minder leuk, moet ik ja, zeggen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Uh, u bent, ik zei, het hoofdredacteur van Lokaal Mondiaal. Dat is een organisatie uh, die probeert begrip te creëren voor andere culturen. En u was daar in Brazilië met vier jonge uh, journalisten... Uh, om ze als het ware klaar te stomen voor hun berichtgeving... over het WK voetbal daar in, in Brazilië volgend jaar. Hoe reageerden zij op die rellen? Uh, nou, ik moet zeggen dat ik heel erg onder indruk was van de, van de hele rustige manier waarop waaronder ze bleven eigenlijk. Zij, uh, ze stonden ook al vrij snel vooraan bij die demonstratie. Ze hebben ook hele mooie dingen gemaakt. Ze hebben, ze hebben filmpjes gemaakt. Ze hebben radioreportages gemaakt. En dat was wel heel bijzonder eigenlijk. En uh, ja wij vinden het ook heel belangrijk. Hè? Wij, wij zijn vooral ook een mediaorganisatie. Wij maken zelf mediaproducties, we geven tijdschriften uit, maken tv-documentaires. Maar we willen vooral ook jonge journalisten interesseren om ook die journalistiek in te gaan. Ja, want ze komen dan een journalist, staan op zijn in rellen. Precies, ja. En, maar kijk, we hebben ook... We, ze gingen daar niet als... we, we, we waren er eigenlijk voor die Confederations Cup, hè, voor het dat, voor dat grote voetbaltoernooi. Ja. Maar niet om zo'n uh, echt verslag te doen van wedstrijden, maar vooral op zoek te gaan naar de verhalen achter het voetbal. Ja, de cultuur eigenlijk. De, cultuur, de, het, de voetbalcultuur erachter en zo. Ja. En dat, uh, dat is denk ik heel belangrijk. En uh, ik zeg zelf wel eens, ik wou dat toen ik op de school van journalistiek zat, dat er ook zo'n programma was dat je als jonge journalist, zeg maar, een training krijgt om te gaan berichten over, over niet-westerse landen. Dat is denk ik heel waardevol. Ja, ja, want daar staan ze dan tussen uh, allerlei soorten Brazilianen, volgens mij, hè, bij die ja. rellen. Ja. ja, gaan ze daar dan mee in gesprek? Ja, ze hebben ontzettend veel mensen geïnterviewd. En, uh, ze wat hadden voor mensen? Goed, nou, gewoon mensen op de straat. He. Dat, dat leidde ook tot hele mooie ontmoetingen. Want je zag ook heel erg dat de Brazilianen het heel erg fijn vonden dat de westerse media waren. Ze kwamen ook op onszelf af. En, uh, ja, en die mooie spandoeken die je allemaal zagen, he, van geef ons scholen, geen voetbal, dat, dat, maakt, uh, dat, dat maakt natuurlijk al sneller gesprek los ook. En ik uh, kon ook al zien dat het wat hoger opgeleide mensen vaak waren, want ze spraken ook al vaak Engels. Ja. Dus uh, dat was wel heel, heel bijzonder. En ze hebben dat heel goed Gedaan. Het waren Nederlandse journalisten met wie, uh, met wie u daar was. Beginnende journalisten bij radio en televisie. Klopt, en inderdaad. En ook schrijvende ja. journalisten. Ja. Um, wat is nou het effect van hun, als u nou met ze praat, hè, nu... En ze hebben daar zo gestaan. En met die verschillende mensen gesproken daar in Brazilië. Wat, wat nou, zeggen ze daar Nou, ze zijn daardoor? vandaag teruggekomen. Dus ja. moeten ze nog, nog spreken. Ze zijn wat langer gebleven uh, dan ik. Maar, maar je merkt nu al dat het heel, dat het heel veel indruk uh, doet. Ik, ik denk sowieso als je journalist voor het eerst naar een andere cultuur gaat. He, waar het werken zo anders is. Ook als wij als Nederlandse journalisten gewend zijn. Mm -hmm. Dan maakt het al heel veel indruk. En als je dan ook nog een keertje zoiets meemaakt. Als zulke grote demonstraties. Echt letterlijk met je neus in de boter valt. Ja, ja. Ze maken ook, ik heb ook nog nooit eerder gemaakt. Dat je dat, dat s'avonds meemaakt. dat ze zelf door de radio worden gebeld om verslag te doen. En dat ze zelf op, hun, op, op radio 1 onder andere, zelfs in nachtprogramma's... dat ze hun eigen opnames horen een paar uur daarna. Dus dat maakt ontzettend veel indruk. Ja. En uh, wij hebben dit programma al een aantal jaren. En dus we kunnen ook wel zien wat het voor effect heeft... op jonge journalisten als ze zoiets doen. En dan zie je toch best wel vaak dat mensen ook bewust gaan kiezen... voor die buitenlandse journalistiek. Dat ja. Ja, sorry, nee. Nee, dat beogen we er ook een beetje voor. Hè. Wij hebben in Nederland toch de afgelopen jaren de neiging... om ons wat terug te trekken achter de Nederlandse dijken. Terwijl we juist heel, heel erg vroeger een traditie hebben gehad... dat buitenlandse journalistiek wel belangrijk was. Wij willen dat een beetje weer terugkrijgen met dit Beyond Your World... zo heet het programma. Zo, uh, we sturen 120 jonge journalisten per jaar naar, uh, naar ontwikkelingslanden toe... om ze echt te interesseren voor die buitenlandse journalistiek. Ja. En het is heel leuk om te zien gewoon dat dat effect heeft. Want vier jaar geleden was er natuurlijk het WK... In, of drie jaar geleden drie was er geleden, het WK ja. in, uh, in Zuid-Afrika, Elk ja. toen heeft u journalisten ja. begeleid. Is het, Want daar waren toen ook trouwens enorme rellen, ook over geldverspilling, et cetera. Dat viel eigenlijk heel erg mee als het vergelijkt met dit. Hè? Oh ja? Er waren wel degelijk verhalen natuurlijk hè, over mensen die uit de sloppenwijken werden geëvacueerd, over dure stadions. Maar wat mij ontzettend is opgevallen is uit Afrika. Ik was daar begin dit jaar met ook een groep jonge journalisten om te kijken hoe men nou twee jaar later na die resultaten van die WK kreeg. Daar viel mij toch vooral die trots op die er nog steeds was. Inderdaad, het had weinig, weinig echt rendement qua, qua geld opgeleverd. He. Eigenlijk hebben ze gewoon kiet gedraaid. Er is mm -hmm. net zoveel geld verdiend als ze erin hebben gestoken. Maar aan de andere kant heeft het zo'n boom aan zelfvertrouwen gegeven in Zuid-Afrika. En alle mensen die ik ook persoonlijk sprak en die onze jonge journalisten daar spraken... die waren gewoon heel positief. Die zei ook gewoon van nu, ja, uiteindelijk. Precies, want kijk, die infrastructuur ligt er nog steeds. Die goede treinen liggen er nog steeds. De vliegvelden zijn nog steeds modern. Ja. En dat trekt toch investeerders aan. Maar goed, wat wij toen lazen in die tijd... misschien is het allemaal weer een beetje weggehebt... maar wij lazen over de Viva... die ja. daar eigenlijk het land een beetje had overgenomen. Klopt, dat was inderdaad. En dat was ook wel ook al vrij absurd. He, wat dat schreven moment... ze daarover? Nou, dat, dat. Wij, hebben, wij hebben daar bijvoorbeeld vooral veel met Afrikaanse journalisten samengewerkt. We hadden een heel groot project waarin we Afrikaanse journalisten getraind hadden... om meer verhalende wijze over sport te schrijven, zeg maar. Afrikaanse journalistiek was toch wel scorebordjournalistiek, wedstrijdverslagen. We hebben toen Afrikaanse journalisten getraind... om ook een beetje naar die achtergronden te gaan, gaan zoeken. En dat vond ik wel heel mooi. Die maken toen ook reportages dat ze met vrouwen gingen praten... die bijvoorbeeld echt hun dromen hadden gevestigd op dat WK. Maar op een gegeven moment door FIFA-regels het woord 2010... bijvoorbeeld niet mochten gebruiken in hun souvenirs gewoon. dat was gewoon de FIFA geklemd. Die mochten niet tot vlak bij de stadions komen om hun spulletjes te verkopen. Dus eigenlijk had iedereen een soort droom in Zuid-Afrika. Er was een soort naïef beeld van als die WK er wordt gespeeld, dan worden we allemaal rijk. En voor heel veel mensen viel dat op dat moment zelf heel erg tegen. Mm -hmm. En die verhalen hebben ze ook, uh, ook allemaal opgeschreven. En daar zijn ze ook gaan praten met mensen die zijn geëvacueerd, verplicht geëvacueerd uh, uit die sloppenwijken en zo. Dus dat gaf wel een heel compleet beeld. Naast alle reguliere journalistiek die er was over uh, Zuid-Afrika, hebben zij heel duidelijk ook dat andere verhaal verteld. Ja, want jullie begeleiden Leiden ze dus, bereiden ze voor. Hè? Klopt, ja. Dit uh, heeft u drie jaar geleden meegemaakt, nu dus Brazilië volgend jaar. Ja. Hoe kun je je als journalist voorbereiden? Ik bedoel, u zegt, nou, hup, de wereld in daar. En met de echte mensen praten ja. daar op dat plein. En bijvoorbeeld in deze sloppenwijken. Is dat het? Gewoon... Ja, het is sowieso al heel anders. Bijvoorbeeld als, als jij als journalist voor het eerst naar Afrika gaat met een westerse bril... dan moet je vaak wennen aan dingen. Ik bedoel, wij spreken hier om acht uur af, dan, dan spreken we ook om acht uur dan af. Dan zijn we er om acht uur. En dat heeft Kabuczynski, de bekende Poolse schrijver, ooit zo mooi geschreven... dat in Afrika dat hele tijdsbesef anders is. Dat, dat ja, Acht uur kan al kwart over acht zijn of tien voor half negen. Maar dat maar valt ook, mee, een, Ja, valt ook mee. Maar ook een kritisch interview. Als jij in Afrika met de minister een interview met een hele kritische vraag begint... dan sta je met één minuut buiten. Je moet het op een hele andere manier inkleden, zo'n kritische vraag... Dat heeft met dat soort culturele aspecten te maken ook. Dus daar trainen we ze ook in. Dat, uh, dat je veel meer tijd moet nemen. Hè? Dat zegt Kapitjenski ook. In Afrika gaat een ontmoeting vooraf aan een interview. Je moet de tijd nemen om mensen eerst te leren kennen. Dat is ook wel logisch. Ik ben daar zelf een keertje tegen aangestoten in Oeganda Dat ik in het noorden van het land mensen gelijk begon te interviewen. En dat op een gegeven moment mensen daar heel wantrouwig op reageren. En achteraf snapte ik dat wel. Want de enige mensen die, ko die vragen komen stellen daar. Dat was of de geheime politie of de belasting. Ja, ja. Dus dan kan ik me voorstellen dat men een beetje wantrouwig is ja. tegenover een journalist. En Brazilië dan? Want wat heeft u gezegd specifiek over Brazilië? Waarschijnlijk niet dat er rellen zouden komen. Want dat wist u ook nee, niet. Ik denk dat, uh, dat niemand dat had verwacht. Nee. Ik denk de Brazilianen nog in het minst hebben. Brazilië is bij uitstek het voetballand in de wereld. Ja. En juist dat het in Brazilië gebeurt, dat is denk ik een verrassing voor de hele wereld, inclusief voor de FIFA. En dat zegt denk ik ook wel wat over het zelfvertrouwen van dat land. Want als er iets aan Brazilië opvalt, het is een economische grootmacht aan het worden, het land blaakt echt van het zelfvertrouwen. En het was vroeger een militaire dictatuur, maar onder president Lula bijvoorbeeld, he, de afgelopen tien jaar hebben ze de armoede terug. Gedrongen, er zijn ontzettend veel banen gecreëerd... En op een gegeven moment was er de eerste demonstratie tegen de verhoging van de buskaartjes, en die is knalhard neergeslagen door de politie. En toen was er zo'n algemeen gevoel van jongens: dit pikken wij niet meer. We willen niet meer terug aan die tijden van de dictatuur. Dus voordat je het wist ging echt iedereen die straat op. En dan zie je ook het effect van sociale media. En Brazilië, dat de, de helft van het land heeft, heeft toegang tot internet, ze hebben 65.000 mensen ja. met een Facebook-account. Maar dit zijn dan de feiten waarvan u zegt: nou, die moeten de journalisten weten. Die moeten ze paraat hebben. Die moeten daarop kunnen anticiperen. Of, want wat, hoe bereid je je voor op Brazilië, los van het feit dat deze. Van nou, we hebben een heel duidelijke voorbereidingstraject gehad, waar mensen inhoudelijke colleges kregen over Brazilië. Zo ziet het land in elkaar. Zo, zo land in elkaar. En de cultuur die uh, daar is bijvoorbeeld, want u zei de cultuur in Afrika, wat is dan specifiek aan Brazilië? Nou, ik denk dat het een heel erg, erg land is van mensen, van, van, van joy, hè? Van, van, van, van, van vreugde ook. Van, van, van, van, het is ook een land met, geen enkel land ter wereld, met zo'n sterke historie van sociale bewegingen bijvoorbeeld. Het, het barst van de civil, eh, civil society heet dat, de president Lula, die komt er ook uit voort. En daarom verbaast het me eigenlijk misschien ook die protesten weer niet meer. Dat het land heeft gewoon een, een, een historie ook van demonstreren... en van voor je rechten opkomen, de straat opgaan. Dus in die zin, dat zijn typische veel meer dan een Zuid-Afrika-eigenschappen van, van Brazilië. Ja, want als we dan inderdaad de vergelijking maken... U zei net, uh, Zuid-Afrika is er eigenlijk beter van geworden. Hè? Heeft een soort ja. zelfvertrouwen gekregen. Ja, absoluut. Nu in Brazilië is in elk geval het effect... Uh, dat de kaartjes een stuk goedkoper zijn geworden. Ja. Ze zijn toch geschrokken daar. Precies, en de president heeft de busverhogingen weer, weer teruggedraaid. Ja, precies. Ze heeft beter onderwijs betaald, of beloofd. Ik denk ook dat dit een hele nuttige wake-up call eigenlijk was voor Brazilië... en ook voor de FIFA, zo'n jaar voor de WK. van dit land gaat dat niet pikken als, uh, als, uh, als dit soort dingen gebeuren. En dan komen ze in opstand. Dus ik denk ook echt dat, uh, dat het effect heeft gehad. En het feit te gaan, hier, hier zie je ook letterlijk één op één effect... van mensen die de straat op gaan en dingen die dan worden beloofd. En dan zie je ook dat op het moment dat het beloofd wordt dat die animo om te demonstreren ook weer afneemt. Wat mij heel erg opviel was dat op de dag van de finale gingen er maar 5000 mensen de straat op <laughs> en toen was het toch weer dat Braziliaanse voetbal ja, wat belangrijker was, hè? Ja. en dat opeens weer een WK kandidaat ja. was. Dus dat, uh, dat was wel heel opmerkelijk. Dus, ja. uh, nee, want u bent natuurlijk uh, gespecialiseerd eigenlijk. Als journalist ook in dus die cultuurverschillen, maar gerelateerd aan sport? Het is een van mijn specialismes naast ontwikkelingssamenwerking, bijvoorbeeld. Ik ben altijd, heb ik een passie gehad voor, uh, voor de kracht van sport in Afrika, maar ook in Latijns-Amerika. He, ik heb, ben met veel Afrikaanse topsporters terug geweest naar hun, hun land, zeg maar. En daar ook met eigen ogen gezien wat voor een enorme kracht voetbal bijvoorbeeld kan hebben in Afrika. Ik ben bijvoorbeeld met George Weah, de, ooit de eerste Afrikaanse voetballer die voetballer van het jaar werd. Wereldvoetballer van het jaar, ben ik terug in Liberia geweest. Waar je het letterlijk kon zien dat voetbal een einde maakte aan de burger. De oorlog, je had er van die kindsoldaten die zich met pruiken verkleden... en allemaal tegen elkaar gingen, gingen vechten van verschillende etnische groeperingen. En als er een voetbalwedstrijd was, legden ze de wapens letterlijk neer... gingen ze naar een neutrale zone van de stad... trokken ze het shirtje van het nationale elftal aan... en gingen ze gezamenlijk het voetbalelftal aanmoedigen. En George Weah vertelde mij ooit echt dat voetbal letterlijk de basis voor de vrede heeft gelegd. Want kindsoldaten die waren opgegroeid van dat je, dat je mensen van andere etnische groeperingen... je vijanden waren, die leerden in het voetbalstadion... dat je ook gezamenlijk één voetbalelftal kon aanmoedigen. En dat boeit dus wel. Hoor. Dat vind ik uh, fascinerend inderdaad. En ik heb dat ook in Ethiopië met Haile Selassie, die atleet, gezien. die zoveel terug investeerde in zijn land. Of die Titani Bamagida, die bij Ajax speelde. die echt op hele jonge leeftijd echt gewoon soort familias was voor zijn hele familie. en die gewoon wekelijks spreekuur had van al zijn neefjes en nichtjes. die uit Nigeria belden om advies over scholen en zo. Dus ik vind het een heel fascinerend onderwerp. Ja. Uh, nou, wie weet dan in, uh, over een tijdje terug met een aantal sporters naar Brazilië. en kijken wat er daar gebracht heeft. Lijkt me hartstikke leuk. Ja, dank u voor. Dit moment, dan in we zijn TCT heel benieuwd wat u uh, achterhaalt. Hou je de vraag op de hoogte? Graag. Ja. Mark Broeren was dit hoofdredacteur van Lokaal Mondiaal. Ja, en dit was ook alweer de uitzending van Twee Dingen... van uh, deze woensdagavond van Max. Informatie en uh, terugluisteren van uitzendingen... kan op onze site Dingen.nl. Straks de woensdag Moe van BNN Today. Willemijn Veenhoven... Um... Ja, waar ga jij het over hebben? Viel in het wiel. Oftewel, Filemon zijn derde dag achter de schermen van de tour... met zijn beste vriend Bart Meijer, presentator van het Klokhuis. En ze hebben weer mooie avonturen beleefd, dat zo. En we kijken naar een trend onder internetdating. Namelijk steeds kleinere, steeds specifiekere soorten internetdaten. Dit heet Inner Circle. Er zitten maar 7000 mensen bij. Zeer exclusief. En zometeen een, een gebruiker. Dat zo in BNN Today. Dit is Radio 1. Een paar seconden over half negen. Hier is Renate Evers met het NOS Journaal. In Cairo heeft het leger strategische posities ingenomen... bij belangrijke gebouwen en bij een plein... waar veel aanhangers van president Morsi bij elkaar zijn. Ook zouden militairen versperringen hebben geplaatst... bij het kantoor waar Morsi aan het werk is. Sinds het ultimatum aan Morsi vanmiddag is verlopen... heeft het leger nog geen verklaring gegeven. Premier Rutte wil Europese werkloze jongeren met een technische achtergrond naar Nederland halen. Die zijn vooral nodig voor de energie- en technieksector, met name in Noord-Groningen en de regio Eindhoven. Het gaat volgens Rutte vooral om hoogwaardige arbeidskrachten die al een paar jaar werkervaring hebben. België krijgt over een paar weken een nieuwe koning. Albert heeft in een toespraak aangekondigd dat hij aftreedt. Zijn zoon Filip volgt hem op. De koning zegt dat zijn leeftijd het niet meer toelaat om zijn ambt goed uit te voeren. En in een natuurgebied in Sluis in Zeeuws-Vlaanderen... is een zware vliegtuigbom gevonden. Er is geen direct gevaar voor de omgeving. En er is besloten dat de bom na de zomer wordt geruimd. De provincie is bezig het gebied te ontwikkelen... tot een groot natuur- en recreatiegebied. En dat zover het nieuws van dit moment. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Is anderhalf over half negen. Goedenavond. De Europese ministers van Sociale Zaken... die breken zich in Berlijn het hoofd over... hoe ze de hoge jeugdwerkloosheid te lijven moeten. Na negen en meer daarover. En we zoomen in op Portugal. Een van die landen waar maar liefst 42 van de jongeren werkloos is. En we houden u op de hoogte van de allerlaatste ontwikkelingen in Egypte. En vanuit Frankrijk, want daar zijn uh, Filemon Wesseling en Bart Meijer, onze zeg maar, wieler Peppy en Kokkie. Die zijn ook vandaag weer meegereisd met de Tour Vandaag sprak uh, Filemon de renner Tom Velers en vroeg hem wat hij vindt van de uitspraak van zijn ex-ploegleider Rudy Kemna. Die zegt dat de Tour dit jaar gewonnen wordt door een dopinggebruiker. Ik vertrouw grotendeels aan het peloton, maar uh, er zijn nog jongens die, uh, ja, waar het misschien, uh, misschien op, uh, op knelt. Ja. Fiel die reist samen met zijn beste maatje Bart Meijer van het Klokhuis. Hij uh, vroeg uh, Argos renner Roy Curvers of die wel eens een boete heeft gehad tijdens de Tour. De enige boete wat ik mij kan herinneren is dat ik uh, een keer reis geplast heb in een dorp. Dat ze mij uh, een boete gaven omdat het uh, in een dorp was en niet buiten een dorp. Maar het luchtte wel op. Ja, precies. Het <laughs> was geen optie om het op te houden. <laughs> Zometeen na de plaat Fiel in het Wiel. Meekijken doe je radio1.nl slash de webcam. En mee twitteren hashtag beinintoday. Luc. Ja, ja. ja, hallo hallo. Zometeen het nieuw. Uh, Today topic is topics met nieuws over een clown en ook die acrobaat. Verder de tour En zonnebanken is populair. 12 minuten Peter, hou je dat wel vol? Jazeker. Even kijken, ja, het ziet er redelijk bruin uit hoor. Ja, Ik ben nog niks geweest. Nee, nou, maar toch was die al bruin. Zometeen weer na 9 uur over de populariteit van zonnebanken. Ik zeg niks. Robert Meijer, goedenavond. Ja, ik wel. Anders dan kan ik het sportnieuws niet voordragen. <laughs> op Wimbledon was Dat het is. vandaag de dag van de, van de kwartfinale's bij de mannen. Marcella Mesker op Wimbledon. Um, de duel tussen Andy Murray en uh, Fernando Verdasco is net afgelopen. Vertel, wat was het voor partij? Ja, het was een uh, bloedspannende partij, vooral voor Andy Murray. Want die kwam twee sets tegen nul achter. Ging helemaal niet lekker. En je ziet toch dat hij gebukt gaat onder die zware druk. Want hij heeft natuurlijk een goede loting. Verdasco, een beetje vergane glorie, uh, nummer 58 van de wereld. Die ineens weer zijn uh, grootste vorm, waarmee hij een paar jaar geleden in de top 10 stond, terugvindt. En geweldig stond te tennissen. Dus Murray diep in de problemen. Maar ja, Murray van deze tijd is toch iemand. Iemand die op de belangrijke momenten net dat beetje extra's kwam, uh, kan brengen. Nou, dat deed hij. Hij won uiteindelijk in vijf sets, zeven, vijf in de vijfde set, drieënhalf uur spelen. Maar het was door, de, uh, door het oog van de naald. Maar goed, hij staat in de halve finale. En uh, dat is denk ik voor de Britten het belangrijkste. Ja, en dan de andere uh, drie halve finalisten, want die zijn nu ook bekend, hè? Ja. Ja, Murray speelt nu tegen de Pol Jurzi Janowicz. Uh, jonge Pol, 22 jaar. Fantastisch talent. Nou, die gaat uh, echt doorstelmen naar top 10, top 5. Hij won van een uh, Pools landgenoot. Kubot, nummer 130 uh, van de wereld. Beetje gekke loting. Maar ja, het is een gek toernooi met uh, veel uh, toppers die uitgeschakeld werden. Janowicz in drie sets door. Del Potro in drie sets door tegen de Spanjaard Ferrer. Del Potro uh, een pijnlijke valpartij in de eerste game van de wedstrijd. Het leek erop dat hij moest opgeven. Maar hij uh, kon toch weer uh, gaan lopen en rennen. En uiteindelijk won hij vrij makkelijk. Ja. Djokovic uh, tegen Thomas Berdy. Misschien wel de wedstrijd met uh, de hoogste kwaliteit in die partij. Djokovic won in drie sets. Had het wel moeilijk. Kwam ook breaks uh, achter. Maar wist het te herstellen. Dus eigenlijk zagen we drie partijen die makkelijk in drie sets werden gewonnen. Alleen Andy Murray door het oog van de naald. Zeg, die twee Polen. Ik begreep dat die na afloop uh, iets hebben gedaan wat je niet veel bij tennissen ziet. Heb je het gezien Shirtje, shirtje, Ja, je hebben een shirtje gewisseld. Shirtje ruilen, ja, het was heel emotioneel. Die Janowicz, uh, tranen, lang uit op het veld. Nou, die Kubot, uh, die is de ouder, die is 31. Janowicz, 22, een jonkie. Dus Kubot stapte over het net heen... Uh, ging naar zijn uh, landgenoot toe om te feliciteren. Die stond op, ze omhelst elkaar minutenlang. Uh, en uh, ja, en toen uh, keken ze even naar elkaar zeiden... dit doen we voor Polen. En toen trok ze alle twee hun shirt uit, gaven het uh, aan elkaar. Nou ja, die beelden gaan de hele wereld over. Ja. Goed, we nou zijn benieuwd of ze dat morgen bij de vrouwen ook doen. Dankjewel, uh, Marcella. Um, de Brits. Mark Cavendish heeft vandaag de vijfde etappe in de ronde van Frankrijk gewonnen. Cavendish won na 228 kilometer in uh, een sprint. Het was in Marseille. Het was voor Cavendish zijn eerste ritzegen in de tour. Uh, niet de eerste ritzegen, ja wel in deze tour, maar zijn 24ste in totaal. Door Boas van Haken werd tweede en de groene truidrager Sagan werd derde en de Australiër Simon Gerrans behield de gele leiderstrui. trui en Cavendish was natuurlijk dolblij met zijn zegen. We oh, we're re really, really happy. Um, you know, we stayed de the front the whole day. It was a headwind and then on the on the climbs. The guys stayed with me and ja, uh, het delivered me perfect at the finish. You know, we had to use the guys up. Nicky, Tony, Charme. We hadden hard ride hard to to get the breakaway back. Ja, Mark Cavendish dus. Nog meer wielrennen. Marianne Vos heeft in de uh, Giro Rossa, de Giro Rossa, de ronde van Italië voor vrouwen, haar tweede etappe op een rij geboekt. Uh, ze reed al haar concurrenten uit het wiel. En finished in Castel Vidardo met een flinke voorsprong. Ze pakte uh, in de 137 kilometer lange etappe ook nog bonificatiesconde mee. In het algemeen klassement heeft ze nu anderhalve minuut voorsprong op de naaste concurrenten. Dat was het voor nu. Ik vind het zo sneu dat dat tegelijkertijd is. Ja, er was, vroeger was dat, was dat eigenlijk altijd zo, hè? Die vrouw, ja, die vrouwen, die startten dan, dat was jaren geleden... Ja. Uh, startten ze halverwege en dan was de finish gelijk. En dat vonden die vrouwen natuurlijk geweldig... want er stonden, al die mensen stonden al langs de kant. En die moedigden dan die vrouwen aan. Ja. En ook die finish had toen enorm veel aandacht... want al die media, die was er ook al. Maar daar zijn ze op een gegeven moment mee gestopt... er werd het Tour Feminaire, Dat werd toen uh, op een ander, ander tijdstip uh, gereden. En daar waren die vrouwen natuurlijk helemaal niet blij mee. Eigenlijk snap ik ook niet waarom ze dat nu gewoon niet doen, eigenlijk. Zoek het eens uit. Ja, wat ik te doen. Dus, ja. Dat dus, zometeen viel in het wiel. Maar eerst de Stubborn Love Lumineers. MUZIEK She'll lie in steel and shoot beg you from her knees Make you think she needs it It's time She'll tear a hole The one you can't repair But I still love her I don't really care When we were young Oh, oh, oh we did enough When it got cold Stubborn Love. In a Onze eigen pedaalprins, Filemon Wesseling, die volgt de komende drie weken de Tour de France voor ons. Hij is uh, samen met zijn beste vriend en klokhuispresentator Bart Meijer. En zij geven samen een kijkje achter de schermen van het jaarlijkse Circus van de Aangespannen Kuiten. Filemon en Bart in Marseille. Jongens, goedenavond. Ja, goedenavond. goedenavond. Ja, je noemde ons uh, toen, toen het programma begon Peppy en Kokkie. Maar het uh, <laughs> is, is, uh, is natuurlijk prachtig. Mooi om hier te werken. Maar ja. het is ook wel echt uh, hard doorpezen hoor. Nee, dat Vooral ik als het uh, best. iets iets minder goed georganiseerd uh, is, zoals op Corsica. Ja. Maar daar is best wel veel over uh, geze gezeikt in de Nederlandse media door journalisten. Ja. Maar ik moet dan ook wel een compliment daartegenover zetten. Want we zitten nu in Marseille en uh, Bart, het is hier geweldig geregeld, toch? Nou, alles was super geregeld. Het was ook voor het eerst dat we dachten... ik dacht, misschien ligt het aan ons, hè? na vier dagen chaos ga je toch denken... misschien zijn wij uh, de oorzaak. Nee, Maar vandaag was alles super goed geregeld. Mooi perscentrum, we konden fijn werken... Een paar zelfs broodjes, ik heb nog nooit meegemaakt. Dus het uh, was mooi. Ja, er waren sandwiches met een toetje. Het is alleen jammer dat de uh, bestaat uit zweterige journalisten. Maar uh, <laughs> ja, als het publiek iets zou veranderen, dan zou het helemaal perfect zijn. Uh, ik heb een, uh, een goede dag dus gehad. Uh, en het begon eigenlijk vanochtend al best wel goed. Want ik ontmoette daar niet een beroemde wielrenner... maar een, een beroemde voetbaltrainer, namelijk Bart van Merwijk. Waar ik hier nu sta, en ik vind het geweldig, het ademt aan de ene kant heel veel rust uit. Maar als je al ziet hoeveel pers er rondloopt, die hele media-aandacht voor het wielrennen, die wordt eigenlijk alsmaar groter. En dat, dat heeft uiteindelijk ook zijn invloed op de, op de sporter. Ik kan me niet voorstellen dat zoals gisteren, voor zo'n ploegentijdrit, dat ik bij elke bus... Negen renners zie je intrappen zeg maar, en mensen kunnen daar bij wijze van spreken een praatje mee maken. Dat kan gewoon niet meer als die, als die wielrenners steeds meer aandacht krijgen en uiteindelijk ook bekender worden. Maar dan verdwijnt de charme van de sport wel een beetje. Ja, maar dat is ook zo. Dat is, dat is het jammere. Het wordt allemaal professioneler, dat doet ja. iedereen nou mee. Maar het, het gaat ten koste van de charme. Dat, dat, maar dat zie je in het voetbal ook. Dus je denkt dat die wielrenners net zo onbenaderbaar worden als voetballers? Ik hoop het niet, maar uh, zoals ik het nu ervaar en, en, en vorig jaar, dat, dan denk ik dat het die kant op gaat. Nog even favoriet voor de eindzegen? Ik hoop gewoon dat er een, een, een, iemand een tour wint uh, waarvan niemand het verwacht had. Nee. En het liefst een Nederlander. Mollema of zo, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dan heeft hij wel een goede coach nodig. Zoals ik ernaar kijk, denk ik dat, uh, dat het wielrennen, wat toch een, in principe een hele individuele sport is. <lacht> En maar eigenlijk was, want het wordt steeds meer een team ook... Ja, dat je het ook in de training uh, moet zien, te zoeken. En, en coaches, en uh, dicht bij elkaar wonen. Hij heeft er wel over nagedacht, dus wie weet zien we hem nog eens als wielercoach. Dan Sky. Vallend bij dat team is de enorme rust. Bijna ingetogen. Terwijl ze gisteren toch wat kostbare seconden op Contador hebben gepakt. Waar denkt de Nederlandse ploegleider Servus Knave van Sky... waar die rust vandaan komt? Ik denk dat het met het renners te maken heeft... Klimmers en uh, klassementrenners zijn over het algemeen uh een stuk rustiger dan uh, sprinters of klassieke renners. Nou, ik denk als wij gisteren gewonnen hadden, dan hadden we denk ik ook wel met z'n allen heel hard gejuicht. Maar uh, nee, iedereen is, we hebben een groep uh, met heel rustige renners. En op uh, de bus is het ook altijd vrij relaxed, maar wel rustig. Bij Euskertel heb je echt van die heetgebakerde mannetjes. Dat zie je bij jullie niet? Nou, die hebben er ook wel bij soms, hè. Wie dan? <laughs> ja, kan ik met zijn naam even kwijt. Okay. <laughs> Dat wel, moet je maar goed in de gaten houden op tv, dan kun je het wel zien, denk ik. <laughs> Sirva zelf is het in ieder geval niet. Als ik bij Argo Shimano een kijkje neem, kom ik Tom Velers tegen. Heeft hij enig idee hoeveelste hij staat? Laatste, schat ik. Dat zag ik vanmorgen inderdaad. Ja. Maar het moet wel een bizarre gewaarwording zijn voor een sporter. Want ja, alles. Je, je bent zo dat je wil winnen. Dat, dat is een topsporter, toch? Ja, zeker. Maar uh, ik weet mijn kwaliteiten en ik weet waar, uh, waar, ik, uh, waar ik goed in ben. Maar vond je het niet vervelend toen je merkte dat je laatste stond? Nee. nee. nee. Maakt je gewoon niks uit? Het maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit, nee. Want toen jij een klein jongetje was en je begon met sporten, toen dacht je, ja, ik wil altijd winnen. Ja, tuurlijk, maar uh, op een gegeven moment ontdek je een kwaliteit uh, en, uh, en die kwaliteit is nu bij mij uh, ja, de sprint. Ja. En, uh, en dat wil ik tot uiting brengen en dat, uh, dat laten we, lieten we de eerste dag ook, natuurlijk al zien. Dan hoop ik uh, vandaag, misschien morgen, uh, weer te laten zien en, uh, en dat gaat met de klassementen, daar gaat het me niet om. Nee, dus je staat hier met een heel goed gevoel terwijl je daar staat? Ja, zeker. Het voordeel lijkt me wel dat je niet zo vaak naar de dopingcontrole hoeft. Uh, ja, dat, dat valt me eigenlijk niet af. Ja, ik, uh, ik win dan niet. Uh, uh, dat is natuurlijk wel een heel grote kans dat je dan meteen moet. Je wordt in ieder geval niet bij de verdachte. Nee. Dan heel even het D-woord. Ik doe het maar één keer per dag. Beloofd is beloofd. Zijn ex-ploegleider Rudy Kemna deed tegen collega Steven Dalebout een opvallende uitspraak. Dit jaar wordt de Tour niet gewonnen door een schone renner. Wat denkt Tom daarvan? Dat weet ik niet. Dat, uh, dat kan. Dat is wel een heftige uitspraak, toch? Ja, maar uh, ja, Rudy zal het, zal het zeker gegrond, uh, gegrond hebben. Ja, wat denk jij daarover? Ik weet het niet, want ik zit niet uh, in de top van het klassement. Uh, ja, het kan. Ik vertrouw een deel van het peloton. Maar uh, er zijn nog jongens die, uh, ja, waar het misschien, uh, misschien op, uh, op knelt. Ja. En als laatste nog even naar de hoop in bange Nederlandse wielerdagen. Bauke Mollema. Belkin verloor gisteren tijd in de ploegentijdrit. Denkt hij dat hij nog de Tour kan winnen? <laughs> Alles kan. Ja, waarom niet? Maar goed, we moeten realistisch blijven en uh, dat zal niet even ouder worden. Ik had vandaag een soort rare droom. Ik dacht, ja, Vroom, Contador, Evans, die rijden een bergje af en die vallen met z'n drieën. Dan hoor je wel bij de topfavorieten. Het kan natuurlijk altijd gebeuren. Het kan zeker, ja, maar goed, uh, we moeten maar even aanwachten. Kijk, uh, van het weekend zijn de eerste twee zware bergen in de Pyreneeën en ik denk dan, uh, dan weet je een stuk meer. Maar denk je dat je die tijd nog wel terug zou kunnen pakken op Vroom of Contador? Maar waarom niet? Kijk, uh, ja, je weet nooit hoe het loopt. En uh, weet je, misschien hebben zij een slechte dag of, of gebeurt er wat. Dus uh, we gaan het zien. Ik wil natuurlijk even testen of jij nog gelooft in de eindwinst van de Tour de France. Dan moet je ja. altijd in blijven geloven, toch? Ja, ik blijf er zeker van dromen. Maar uh, kijk, uh, je moet realistisch blijven. Maar niet te realistisch, hè? Nou, goed. Wat Leclerc een paar jaar geleden heeft laten zien, had ook niemand verwacht. Je weet het nooit nee, nee, bouken? Dat is zo, maar die kreeg natuurlijk uh, ik 4 5 minuten cadeau in, uh, in ontzettend. Kan je ook zo overkomen? Dat kan, ja, dat kan. Dus, uh, we zullen... Niet te realistisch blijven. Nee, komt goed. Nou, ik hoop maar dat het goed komt. En die Nederlandse trainer is natuurlijk Bert van Marwijk. Maar dat komt omdat ik hier de hele dag met Bart uh, zit. <laughs> we, we eten samen, we slapen samen, we zijn de hele dag uh, aan elkaar verbonden. En Bart die loopt de hele tour rond met een boekje. En die kijkt heel goed naar wat hij ziet... En sommige dingen begrijpt hij, maar er zijn ook heel veel dingen die hij niet begrijpt. En die zoekt hij dan uit hoe het zit. Wat heb je vandaag uitgezocht, Bart? Nou ja, gisteren ging het over de prijzenpot van de Tour... Maar daar staat ook iets tegenover. Je hebt ook een boetepot. En nou is het zo dat de prijzen, die worden een beetje bepaald door de, door de tour zelf, door de organisatie. Maar de boetes, die zijn universeel. Die worden bepaald door de UCI. En toen ben ik een beetje op internet gaan zoeken. Dus is gewoon een document, kan iedereen downloaden. Best wel groot, een soort, een soort wetboek. Dus ik, heb, uh, ja, ik ben een beetje naar, naar die boetes gaan kijken. En met die boetes, met dat document, ben ik uh, ja, de tour ingegaan. Nou, zag, nou, je slippen, nou, nou. zag je hem slippen, zag je hem slippen. Dit is broedermoord. Ze waren nog niet boven, toch? Jawel, ze waren wel boven. Het staat op kraken. Hij heeft echt pap in de benen. Ja, nou maar, praat hij daar eens een oortje. Het ding is duidelijk, een treintje helpt helemaal niks. Hé, He, ik snap geen moer van de Tour. De tourkaravaan is een soort kleine rechtsstaat. Regels, beloningen en straffen zijn vastgelegd in het wetboek van de Tour. Opgesteld door de UCI de Internationale Wielerunie. Voor werkelijk ieder denkbaar vergrijp bestaat er een straf. Is je nummerplaatje niet goed zichtbaar? 50 Zwitserse Frans. Neem je nog net even een bidonnetje aan in de laatste 20 kilometer? 200 francs en 20 seconden tijdstraf. En vergeet je je handtekening te zetten voor de etappe? Disqualificatie! Die bekeuringen zijn trouwens in Zwitserse francs, omdat de UCI in Zwitserland zit. Argo-Shimano-renner Roy Curvers. De enige boete die ik mij kan herinneren is dat ik een keer reis geplast heb in een dorp. Dat ze mij een boete gaven, omdat het in een dorp was en niet buiten het dorp. Wat kostte dat plassen in een dorp? Volgens mij ook 100 of 200 Zwitserse frank. Maar het luchtte wel op. Ja, precies. Het <laughs> was geen optie om het op te houden. <laughs> de gekste regel die ik in het deadboek tegenkwam was de volgende. Als je geduwd wordt door een toeschouwer, moet je 20 francs betalen. Maar daar doe je zelf toch niks aan? Soms vind je het antwoord dicht bij huis. De stem van de Tour, Maarten Ducro. Wat we wel deden, en daar kregen we later pas boetes voor... is gewoon het publiek in rijden op Albuis. Dus dan reed je gewoon het publiek in en dan duwden ze je weg. Nou, dan hoef je jezelf niet te trappen. Maar daar kreeg je dan geen boete voor. Je zegt, ja, ik rijd het publiek in, die gaan mij duwen. Wat kan ik eraan doen? Maar dat is nu al veranderd. Dus ze beboeten nu dingen... Die vroeger gewoon konden. De meest memorabele boete deze tour was natuurlijk voor de chauffeur van Orica Green Edge. Op zijn eerste werkdag kwam hij al limbo dansend met zijn bus onder de finishboog vast te zitten. Ja, zoiets staat natuurlijk niet in het boeteboek. Dus zocht ik hem op. Hoe hoog was de boete en moest hij die zelf betalen? 2000 francs-suisse voor een time. Oké, okay, maar ik neem niets. De organisatie heeft me. No me uh, congratulation, Sorry voor alle problemen. Maar. ik neem niets. Want als one people in tour take one neemt, is de bus niet hier. En ik ook. Juist. Hij was nog steeds niet helemaal over de schrik heen. maar hij hoefde de omgerekend 1.600-euro-boete niet zelf te betalen. Tot slot, professor Dr. Bram Tanking. Wat is zijn verklaring voor al die regeltjes en boetes? Ja, maar de UCI moet, moet ook bestaan natuurlijk. Hè? En die hebben geld nodig. <lacht> ja, nou, en Bart, jij hebt die, die beroemde chauffeur ondertussen beroemd geworden... van Orica Greenwich ontmoet. Ja. Hoe was hij er nou aan toe? Nee, maar dat is echt, ik, ik, ik zei het nieuw. hij was echt nog steeds nerveus ontdaan... Hij vond het uh, uh, ja, echt niet zijn schuld. Hij was doorgestuurd en die man die, uh, ja, die leeft bij de regels. Dus hij had een, een regel opgevolgd en nu zat zijn bus stuk. Hij baalde er nog steeds van, maar hij was wel blij dat hij kon zeggen... dat hij niet de boete had gekregen, maar dat hij voor het team was. Dat heeft nu heel Nederland gehoord, dat lijkt me wel heel erg belangrijk. Ja. Uh, dan hebben we nog Mark. Mark die werkt bij het bedrijf Movico. En die bouwen 35 objecten rondom de finish op. Uh, dat zijn VIP-tribunes, uh, dat is die boog waar die bus dan onder uh, vastgezeten heeft... Uh, dat zijn uh, tribunes voor de normale mensen. Uh, en wij gaan elke dag even een kijkje bij hem nemen wat hij nou precies aan het doen is. Elke dag kijken we mee met Mark Masbroek. Hij rijdt met een vrachtwagen vol stijgerpijpen door Frankrijk en bouwt het podium bij de finish. Dus zonder hem geen winnaar. Mark de Triomf. Het verhaal van vandaag. De paaltjes tijdens de Tour de France 2013. We staan opgesteld hier in Marseille. Gisteravond zijn we aangekomen, zijn we opgewacht op de kant geklede dames die vriendelijk naar ons stonden te zwaaien. We hebben teruggezwaaid, heel vriendelijk. Toch doorgereden naar de finishplaats en daar kwamen wij heel veel paaltjes tegen. Om de anderhalve meter stond een klein betonnen paaltje, 100.000 stoepranden en 100.000 betonblokken. Een probleem dachten wij, hier kunnen wij morgen vroeg niet opstellen. S'morgens zijn we wakker geworden en was onze heftruckchauffeur John ontzettend druk met het verplaatsen van alle betonblokken. De gemeente stond alle betonnen paaltjes te rijden, kappen met een drilboor. Er bleven natuurlijk hele grote gaten over in het asfalt. Die zijn allemaal keurig opgevuld met nieuw asfalt. En zo komt alles toch nog goed. Dit was hem voor vandaag, tot morgen in Montpellier. Het Oranje klassement. Juist. En het is mooi om te zien. Het gaat, het gaat steeds meer leven. Het is nu echt al zo dat uh, de, ze zijn gefinished de renners. En als een gek speurten ze allemaal alle Nederlandse renners dan naar Filemon. Want ze denken, hebben wij recht op zo'n oranje trui? Want uh, Filemon die deelt elke dag de oranje wielershirt uit aan de beste Nederlandse renners in het peloton. Viel, wie staat er bovenaan in het oranje klassement? Ja, het was even puzzelen, Mar uh, Willemijn, om het klassement helemaal compleet te krijgen. Maar volgens mij klopt het helemaal. Uh, we beginnen maar eens met de Oranje dagtrui, De trui voor de beste Nederlander van de dag. Uh, op drie boor van Poppel, uh, dat is vakantselein natuurlijk. Wout Pols staat uh, op twee ook van vakantselein. En op één ook vakantselein. Ja, die hebben het vandaag heel goed gedaan. Uh, Danny van Poppel, daar kom ik zo meteen nog even bij terug. Dan hebben we uh, de, de Oranje Trui voor het algemeen klassement. Nou, dat is een beetje ongewijzigd uh, vandaag... Uh, Laurens de Dam, uh, uh, die staat op de derde plek van Belkin. Bouken Mollema uh, Belkin op de tweede plaats. En ja, vrij soeverein toch wel op nummer 1 is Wout Poels van Vakantse uh, Dan gaan we naar de sprintrui. De oranje-groene trui zoals wij die genoemd hebben. Op de derde plaats uh, Westra, Leeuwen. Op twee Lars Boom en op één Danny van Poppel. Uh, nou dat Leij-team heeft dus veel truien in ontvangst mogen nemen vandaag. Uh, en ik vroeg uh, Aard Vierhouter ploegleider daar even om een reactie. Drie oranje trui op het moment in jullie team. een hele mooie uh, oogst, toch? Ja, dat is fantastisch. Want we zijn onderhand iedereen een beetje een trui aan het voorzien, zo, Fiedermond. Dus die moet wel doorgaan. Ja, dat komt goed uit want jullie hebben nog geen sponsor. En ik zorg voor jullie kleren op deze moment. Ja, dat is lekker. We zijn nu vijf dagen onderweg. Dus het schiet lekker op, zo, met de trui. We hebben geblendeerde ramen. Maar als één iemand van ons jouw trui aantrekt, dan uh, kun je zelfs door het raam heen kijken. <laughs> Ja, Aartje doet er een beetje <laughs> grappig over. Maar ze zijn wel uh, echt oprecht heel erg blij met die trui. Ze willen ze ook heel graag hebben. Ja. En, uh, Bart, jij zag net een foto van Roy Curvers... Uh... Op internet verschijnen. Ja, Roy Curvers had de foto van Tom Dumoulin. Dat is, daar kom je zo op. Dat is winnaar van het jongerenklassement gepost. Die, die, moet je, die, die moet je even zien. Ik, ik ga er niet te veel over vertellen, maar is, volgens mij heb jij hem geretweet. Ed Filemon daar staat hij op en het is een ontzettend grappige foto. Uh, dan gaan we naar, het, uh, naar de oranje bolletjes. -trui. Nou, Lars Boom is de enige Nederlander die punten heeft. Dat zijn er maar twee. Dat gaat zaterdag met de echte bergetappe natuurlijk allemaal veranderen. Dan hebben we nog de oranje witte jongeren trui, is dat dus. Uh, Danny van Poppel op 3 vakantie op 2 Boy van Poppel en op 1 Tom Dimolain. En uh, ja, die was nogal blij met zijn trui. Laten we even luisteren. Niet gewonnen met Kittel, dat is jammer. Maar ik heb ja. wel iets voor je, namelijk de witte-oranje trui. Yes. Ik had hem al op Twitter gezien. Ja. Geweldig. Want jij wel. bent de beste Nederlandse jongen. Is dat zo? Ja. En je, je hebt in greer. totaal twee concurrenten. Dat is Danny en Boy van Poppel. Oké. Okay. Ik denk uh, met hun klimcapaciteit dat het niet zo heel moeilijk is om die weer uh, naar huis te nemen, die eer. Maar, uh, je mag concluderen dat het een doel is om deze trui mee te nemen naar Parijs? Tuurlijk. Ja, ja, ja dat is uh, nu meteen het hoofddoel geworden. Nou, zelfs het hoofddoel ben ik zelf ook een beetje trots op, eerlijk gezegd. De oranje lantaar nog, die gaat naar Tom Velers. En daar wil ik wel even iets over vertellen. Dat Argos Shimano, dat is wel een mooi team. Want die hebben een heel duidelijk doel. Die hebben een missie. Dat merk je gewoon aan alles. Daarom zijn die renners ook heel makkelijk te interviewen. Die zijn heel erg open. Die hoeven zich nergens achter te verschuilen. Die gaan gewoon voor de sprint. En uh, wat, wat hun betreft is het hele team uh, heeft, een, heeft een rode alantaren. Kan ze niks schelen als die sprint maar goed uh, verloopt. Vandaag ging dat niet zo goed. Maar ik ben ervan overtuigd dat deze tour dat ze nog eens een keer uh, een dagprijs gaan pakken. En dan krijgen ze natuurlijk ook die oranje dachtrui uitgereikt. Tenminste, als er een Nederlander goed presteert. Dan eindigen we met het... Uh, met het uh, Team-klassement, vakantie DCM, die staat daar bovenaan. Dan gaan we naar uh, uh, ja, elk team, heeft hier terwijl alle tourauto's uh, binnenkomen. Je zou ons hier moeten zien staan. Uh, ons kantoor is eigenlijk een groene container vol met uh, groen afval erin. Daar staat een, uh, een computertje op en al onze papieren. We zetten ook even een foto op Twitter. Want ja, het is een enorm chaos. <laughs> Chaotisch hier in één keer. Uh, zoals, alle, uh, zoals alle teams hebben wij ook een culinair expert. En ik weet zeker, wij hebben de allerbeste. Uh, die zoekt altijd een drankje en een gerecht. wat bij de omgeving uh, past waar de renners doorheen fietsen. Uh, dit keer is dat een, uh, een uh, rosé. Dat is de wijn van hier. Uh, van de Coteau, uh, de ex in Provence, Château de Souy is het. En het is een rosé. Ik weet niet of heel veel Nederlanders daarvan zouden houden. Hij is heel strak, heel zuur. Uh, je moet er echt bij eten. Wat eten we erbij? Rattentoeien. Dat mag koud met een beetje stokbrood en ja, lekker wat knoflook. Een strakke rosé. Oké. Okay. Hmm. Ja. Zoals een vrouw hoort te zijn, zo is die rosé. Ja, ja, veel. Tot slot, heren. Een, een vooruitblik naar morgen. Bart, jij spreekt elke dag met de dopingarts Kia. En dan hoor je welke prestatieverhogend middel de renners het beste kunnen gebruiken bij de etappe van morgen. Wat wordt het? Ja. ja de afgelopen dagen zat er veel uh, testosteron uh, in het advies van uh, dokter Kia. Maar we vergaten het te uh, maskeren natuurlijk. We willen niet betrapt worden. Dus uh, de doping van morgen is... Tamoxifen. Dat, is een, um, ja, dat werkt neutraliserend en dat werkt uh, maskerend. Moet ik er wel even bij zeggen, en dan quote ik Dr. Kia... Uh, dit middel is wel destas, desastreus voor de testikels. Bijzaakje. Heren, dank. Heb ja. een mooie dag morgen en ik spreek jullie morgen weer. Bart en Filemon in de Tour. Morgen dan uh, vanuit Montpellier. Ja. En. En. Een rustiek tijdverdrijf, zo omschreef de vorige minister van Buitenlandse Zaken de diplomatieke dienst. Dat moet anders. Diplomaten moeten zichtbaarder worden. Ik denk namelijk dat wij al heel zichtbaar zijn. Moeten gaan twitteren. Nee, daar heb ik geen interesse in. Nee. Ik twitter wel en dan bel ik wel de mensen. Maar ontkomen tegelijkertijd ook niet aan forse bezuinigingen. Vooral de traditioneel grote posten als Londen, Parijs en Berlijn moeten inkrimpen. Deze week, iedere werkdag tussen half tien en half elf in Karo, Goedemorgen Nederland, onder diplomaten. Radio 1, het nieuws van alle kanten.